Middernacht, donderdag 28 april. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vier op de tien afgestudeerden van een aantal opleidingen van hogeschool in Holland hadden nooit een HBO-diploma mogen krijgen. Dat zegt de Onderwijsinspectie na onderzoek. Het gaat om de opleiding Bedrijfseconomie in Haarlem, Commerciële Economie in Diemen, Media en Entertainment Management in Haarlem en Vrije Tijdsmanagement in Diemen.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 Het weer, vannacht wisselend bewolkt en plaatselijk een buitje. Het koelt af naar 8 graden. Overdag kans op buien, het is middags soms ook met onweer. Het wordt 14 graden aan zee tot 19 land in maart. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie: de N242 Alkmaar richting Middenmeer is tussen Zuidschouwoude en Noordschouwoude dicht door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid en naar verwachting is de rijbaan om half één weer vrij. Dan nog een bericht voor treinreizigers tussen arnhem Velperpoort en Dieren rijden geen treinen maar bussen dat komt door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur en dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Colette van der Ven. Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Maan. Welkom ook mijn gast, Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam... die zijn stad binnen tien jaar aan een nieuwe gouden eeuw wil helpen. We horen zo hoe. En als u denkt, luisteraar, ik wil het gesprek graag horen... maar het is minuut te laat. Morgen kunt u deze uitzending podcasten via casaluna.ncrv.nl. Om te beginnen wil ik u een aantal typeringen van anderen over u voorleggen... Aan u straks de keuze. Charmante lefgozer. He speaks softly, but carries a big stick. Ambtenaren kunnen hun borst nat maken, want hij bepaalt zijn eigen tempo... en wacht niet. Loodgieter. In de zin van troubleshooter. Want dat was mij niet meteen duidelijk. Maar <lacht> een scheveriaan, Niet lullen, maar poetsen. Uh, in welke typering herkent u zich het meest? Ja, ik vind die laatste het meest eervol. Oh ja? Ja. Meer dan loodgieter in de zin van troubleshooter? Ja, want bij loodgieter uh, moet ik ook nog altijd denken aan de inbrekers van uh, Nixon. Uh, die, dat waren ook loodgieters. Dus dat is een onduidelijk begrip. <laughs> dat is waar, dat ben ik met u eens. En wat ligt toch het verst van u af? Ja, dat... Nou ja, ja, dat is moeilijk. Uh, ik herken wel iets in al die uh, dingen. Zo, zo wild gekozen zijn die uh, kwalificaties <laughs> niet. U dus denk niet van, nou, dit ligt echt helemaal buiten mijn bereik. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat er niks in zit wat totaal niet klopt, volgens mij. Nou, dan hebben we misschien toch een beetje een beeld. En we gaan even luisteren naar het antwoordapparaat, want dat is gisteren voor u ingesproken.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 Ik denk dat dat. Uh, ik ben in Leiden geboren, eh, opgegroeid in Rijnsburg bij Leiden. Mijn, uh, ik had uh, drie oudere zusjes en een broer, die al in Amsterdam studeerde en wie ik op bezoek kwam. Eerst een heel klein jongetje en later wat bewuster. Ik, ik was geen beste scholier, deed dat veel spijbelend. Het moet al ergens rond mijn twaalfde gebeurd zijn: uh, dat, ik het, uh, dat ik helemaal in de pan was van, uh, van de stad. Dat was natuurlijk ook Ajax en. Uh, ja. Maar dat was uh, heel bijzonder als je in de stad kwam. En weet u nog wat het was? Was, was het uh, de hectiek? Was het de grootte? Het... Um, het is heel raar. Uh, misschien herinnert u zich, ook als, van, als u als kind ergens logeerde... waar ze bewijsweken dezelfde bakken had, hadden... dat je dan toch veel meer boterhammen ging eten. Zoiets had ik in Amsterdam. Ik herinner me het, het maanzaadbrood, wat wij spreken, precies hetzelfde was. Maar in Amsterdam was dat allemaal anders. Dus, dus je gaf het lading. En, uh, ja, uh, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Want elk jaar komen er, geloof ik, 40.000 nieuwe de stad in. Dus ik was niet uniek. Nou, bent u burgemeester. Uh, u heeft wel zeg maar tegengesparteld. U heeft niet uh, meteen gezegd, als jullie uh, me willen hebben, hier ben ik. U heeft meer gezegd, als jullie echt niemand kunnen vinden, dan kom ik. Waarom die toch wat terughoudende opstelling? Nou, dat had ermee te maken dat ik maar heel kort minister was geweest. 15 maanden. En ik had eigenlijk nog bijna niets afgemaakt van wat ik begonnen was. Dus uh, terwijl ik wel de noden had leren kennen van de bewoners in de wijken. Minister van wonen, Wijk en Integratie. Ja. En ik had dus echt heel sterk het gevoel van, ik moet het afmaken. Vandaar dat ik beloofde om in de Kamer te gaan. En, uh, want uh, je kon niet alleen zeggen, ik wil wel terugkomen als minister. Ik vond dat je dan ook in de Kamer moest uh, bereid zijn te zitten. En dat had ik gezegd, voordat er überhaupt sprake van was dat uh, Cohen zou weggaan. En toen, uh, toen dat dus gebeurde, was ik wel de laatste aan wie ik dacht, als opvolger. Want ik had die belofte gedaan. En hoe hebben ze u over de streep getrokken? Nou, toch wel gewoon uh, netjes, want ik heb gewoon eerst nee gezegd en, en gezegd van, nou, als jullie in, in een soort, maar dan als gentleman echt in overmacht uh, zitten, dan, dan kan je terugkomen. En dan ga ik uh, een sollicitatiebrief schrijven. En zo is het gebeurd. Ja. ja, u wilt Amsterdam aan een nieuwe gouden eeuw helpen. Uh, misschien is het goed om even te luisteren naar een fragment uit een boek wat binnenkort verschijnt. Amsterdam voor vijf duiten per dag. Over de stad in de vorige Gouden Eeuw. In Amsterdam gebeurt het. Door de economische voorspoed van de afgelopen decennia is de stad enorm gegroeid. Zij bruist van levenslust en is een populaire reisbestemming geworden. Van heinde en verre stromen kooplieden, immigranten, gelukzoekers, edellieden, vluchtelingen en onvermijdelijk gespuis toe. Aangetrokken door de tolerante levenshouding, de schoonheid van haar nieuwe grachtengordel en de belofte van gouden bergen. Hoe strookt dit plaatje met uw Gouden Eeuw? Nou, U zegt mijn Gouden Eeuw, maar het is natuurlijk iets van de stad. Of zelfs de regio. En uh, Ik denk dat het veel met het hele land te maken heeft. Daar kunnen we misschien straks over praten. Um, maar het heeft veel te maken met wat ook in dit verhaal zit. Urbanisatie. Dat is ook iets wat je vandaag de dag hebt. Uh, het ene deel van het land krimpt. Dat heb ik gezien als minister. 60% van de Nederlandse gemeente heeft daarmee te maken de komende decennia. En een kleiner deel uh, groeit. En Amsterdam is de sterkste groeier. Mensen willen gewoon hier wonen. Maar je ziet hetzelfde in alle landen. Um, die urbanisatie, dat, de trek van de stad naar platteland. Um, u zegt, ik ga niet eigenwijs zijn hoor, dit uur. Maar u heeft het over de Gouden Eeuw. Maar er zijn tegenwoordig veel historici die hebben het over... dat we al twee Gouden Eeuwen achter de rug hebben. Dus die waar u aan refereert, de, de 17e eeuw. Maar de tweede helft van de 19e eeuw is eigenlijk wordt door historisch historici ook wel gezien als een tweede gouden eeuw. Toen is Amsterdam gegroeid van ik meen iets van 250.000 inwoners naar 800.000 inwoners. Dus dat was zo'n eerste grote urbanisatie in de tijd van de industrialisatie. In Amsterdam waren dat veel Drenthe, Groningers en Friesen, zoals in Rotterdam veel Brabanders en Zeeuwen zijn komen wonen. En dat was de tweede gouden eeuw. En wat, wat ik nu meen te zien is dat Amsterdam er eh, internationaal, economisch, heel erg sterk voor staat. Ik heb geleerd dat in 2010 kwamen 120 nieuwe buitenlandse hoofdvestigingen in Amsterdam. Het jaar daarvoor 115, het jaar daarvoor 2008 waren dat er 110. Dus je ziet dat het, dat het iets substantieels is en niet eenmalig. En ik ben aan iedere ja, buitenlander die ik tegenkwam in de stad, van die, van die eh, mensen uit bedrijven gaan vragen van, wat doet u hier? Waar, waarom zit u nou juist hier? Nou, de antwoorden die ik kreeg waren zo... Uh, uh, ja, ik ben natuurlijk een chauvinistische burgemeester, daar geen twijfel over. Maar die waren zo uh, positief over hoe zij Amsterdam beleven en waarom ze die keus maakten om hier hun economische affaires te doen... dat je daar kun je alleen maar van denken van, verrek, we zitten echt op een goudmijn. Wat zeiden ze? Dus, nou, bijvoorbeeld... Uh, ik weet dat voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel... die zei, uh, het draait er, als je als CEO moet besluiten ergens een vestiging te openen... dan moeten je mensen mee willen en hun partners moeten mee willen... en hun kinderen moeten mee willen. En dan is in Europa, uh, voor een Amerikaan bijvoorbeeld... Parijs en Londen wil iedereen wel naartoe. Maar de derde stad waar iedereen wel naartoe wil... dat is niet Rome of Barcelona, uh, dat is Amsterdam. En ik weet inmiddels van een, uh, van een New Yorks bedrijf... waar dat letterlijk speelde. 150 mensen werkten daar. En de baas vroeg... wie van jullie is bereid mee te gaan naar Amsterdam? En toen staken 149 mensen de hand op. Kijk, globalisering... Ik, ik, ik, ben, ik ben trouwens geen econoom... maar ik heb er heel erg van begrepen... dat is vooral dat mensen die vroeger gebonden waren aan een streek... waar ze toevallig geboren waren of opgegroeid... Uh, die zijn nu echt, uh, zoals dat dan heet, voetloos. Die kunnen overal werken en wonen. En het gaat er in de economie vooral om... dat de slimme mensen bij jou willen komen wonen en werken. Nou, Dat doen ze dus uh, daar waar ze het het leukste vinden. En dan is het feit dat je een fijne stad bent... waar mensen graag willen wonen. Dus een hele sterke economische factor. Maar toch, u zegt, over tien jaar moeten we zover zijn... dus er moet ook nog een hoop gebeuren. Nou, ik, ik realiseer me dat... Uh, dat een, een, een boel dingen nog niet op orde zijn. Daar worden we trouwens ook krachtig aan herinnerd door deze en genen. Er is bijvoorbeeld een heel kritisch rapport van de OESO... Uh, dat zegt, in Amsterdam staan bedrijfsleven dun en uh, eh, kennisinstellingen, universiteiten, nog erg met de rug naar elkaar toe... in plaats van dat ze samenwerken, zoals dat in sommige buitenlanden veel beter gebeurt. Dat is zo'n kritisch punt... Het is ook een kritisch punt dat wij nu al een enorm huizentekort hebben. En die slimme, uh, mag ik even zeggen, meisjes en jongens van over de wereld. van wie je graag wil dat ze komen werken bij je. vanuit India, China, Japan, Amerika. die moeten wel ergens kunnen wonen. Maar, dus... maar nou, nou zegt u dat. En nou fietste ik gisteren toevallig uh, door de Rozengracht. en uh, door de Leidsgracht. en over de Leidse straat en over het Rokin. En ik kijk sinds de documentaire van Felix Rottenberg altijd naar boven... om te zien hoeveel leegstand er boven de winkels is. En dan denk ik, mijn god, dat is zoveel. Ja, leegstand boven winkels is al decennia een probleem. Dat ben ik met u eens. Dat heeft vaak wel... Je kunt, of nu misschien niet, maar je kunt ook wel begrijpen... waarom het een probleem is. Want winkeliers hebben liever niet dat mensen in en uit door hun winkel lopen. Maar het is een probleem. Maar ik, ik denk dat als je al die woningen uh, bij elkaar optelt... dan heb je het over een paar duizend. En als je het over de woningnood hebt, dan heb je het over vele tienduizenden. En als je het over uh, het totaal oplossen van dit probleem hebt... dan praat je waarschijnlijk over honderdduizend uh, huizen of meer. Dat is, het is het een andere orde dan wat ja. je kan oplossen met die woningen boven bedrijven. Nee, maar hoe ga je die honderdduizenden dan creëren? Nou, Er is nu net een structuurvisie vastgesteld door het college. Maarten van Poelgeest. En die gaat uit van 70.000 woningen bouwen tot 2040. Maar ik, dat is wat we officieel zeggen. En dat, uh, wat ik aan de orde heb gesteld... dat is meer eigenlijk een beetje dromen. Dat is dus ook niet ingaan tegen die structuurvisie. Uh, daarmee doe je het tien jaar en dan stel je hem weer vast. Dat is een goede traditie in Amsterdam. Uh, maar ik denk dat... Uh, Misschien mag ik het even anders beginnen. Ik heb begrepen van economen dat er nu in Europa zeg maar 15 tot 20 sterke regio's zijn. die allemaal een klein beetje in de buurt van een gateway to Europe. Uh, de 500 miljoen Europese consumenten zijn. En dat er een concentratietendens aan de gang is die, die, die zal, ons zal terugbrengen tot vier of vijf. Dus het is niet alleen de vraag of het. Uh, wenselijk is uh, dat je daarbij hoort, Parijs, Londen. Uh, maar het is misschien zelfs nodig, omdat je anders... en Amsterdam zeker, want dat ligt aan de periferie eigenlijk in Europa... Uh, een soort uh, Gdansk wordt, uh, uh, of Kopenhagen. Prachtige steden, daar zeg ik niks lelijks over. Maar ze doen niet mee met Parijs en Londen... in het zijn van Gateway to Europe. Maar hoe uh, dan toch nog die vraag, die honderdduizenden huizen... Um, waar komen die, hoe komen die, wat voor architectuur wordt... Het verandert het de hele stad? Nou, als u, als u, als u uh, de klok 30 jaar terugdraait in Amsterdam of in Rotterdam... Uh, toen had je helemaal geen hoogbouw. Nu zie, zie je het langzaam komen. En, en, en dat is, daar heb je niet zoveel fantasie voor nodig. Dat zal die kant op gaan. Maar is de charme van Amsterdam juist niet haar kleine schaal? Ja, en dat moet je zien te houden. Want ik, u heeft daar een heel belangrijk punt in die... In die Antwoorden van die mensen van, uh, op mijn vraag van waarom bent u hier... is een belangrijke waarde van Amsterdam... nou juist dat het niet zo groot is als Londen en Parijs. Je kunt hier nog gewoon je kind naar de crèche brengen... met een bakfiets, doorfietsen naar je werk... en hup, je zit uh, uh, op de trein naar Schiphol. Uh, dat gaat allemaal heel makkelijk. En dat moet je proberen te houden. Over wonen gesproken, u zit net drie weken in de Amstwoning. Bevalt het? Ja, dat is natuurlijk een... Uh, dat is, dat is een enorm voorrecht. Al dus oh, met de bakfiets naar de crash gereden? Uh, ik heb geen bakfiets. Ik, heb wel, ik ben weer gaan fietsen, want ik woon in het oost kavergebied en dan is het met die, die koffers die een burgemeester mee naar huis krijgt... geen doen. Ik heb bovendien een uh, klein zoontje wat ik naar de crash uh, fiets. Dus ik fiets wel naar de crash dan nu. Uh, of ik doe het met de auto. Dat is, dat is nog wel vaak met die koffers zo. Maar de Amstwoning bevalt uh, uh, goed. Uh, we hadden wel een beetje aarzeling, want we hebben kleine kinderen... En u weet, die matchen niet zo heel goed... met al die, uh, die chique vazen die daar staan <lacht> enzovoort. Al veel gesneuveld, of nog niet? Nog niet. Moeten ze me gaan informeren over een, een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering? <lacht> Dat is heel goed. Nee, ik heb strenge regels. Uh, maar of ik zal handhaven. ik ben thuis misschien wat meer een watje. We gaan even naar een ander punt, wat ook moet veranderen, denk ik... als uh, u dit ideaal wil realiseren, namelijk het nachtleven. Het was zo. De mensen zijn gaan slapen. Nou, dat was inderdaad zo. Volgens mij heette dat de patijnlijn. Dat je die terrasmaatregelen en de sluitingstijden. En het woord vertrutting viel enkele jaren geleden regelmatig. Nou, zag ik toevallig vandaag in het parool. dat nachtburgemeester ISIS zegt dat. Um, het uh, dieptepunt achter de rug is. Maar dat wil nog niet zeggen dat we bij het hoogtepunt zijn. Wat gaat u doen om dat nachtleven? Want dat lijkt me een voorwaarde voor zo'n bruisende Europese stad. Ja, ik heb uh, mijn collega, de nachtburgemeester... vanochtend op bezoek gehad. Ze heeft dat rapport waar u over las vanochtend aangeboden. Ik heb er al een beetje doorheen gebladen. En dat is heel interessant, want ze hebben, zij, is een, uh, zij is een dj die ook echt... Uh, Amsterdam hem verschrikkelijk goed kent. Ze heeft onderzoek gedaan naar wat mensen daarvan vinden. En dat is voor iemand die nou geen nachtlevenbezoeker is... Uh, gewoon heel nuttig. Um, heel in het kort. Het woord vertrutting valt in Amsterdam binnen één nanoseconde. Nadat iemand heeft gedacht aan het begin van een aanzet... van een eerste stap, dat valt dus een beetje snel, dat woord. Amsterdam is natuurlijk allesbehalve een vertrutte stad. Maar het is wel zo dat je in de stad niet... Uh, de hele nacht door kan gaan. En dat willen mensen nou één keer. <tiek> nou is traditioneel, zeggen dan een flink aantal mensen... in de gemeenteraad, maar ook daarbuiten. Dus schaf ze dus, uh, de uh, sluitingstijden af. Uh, zorg dat je gewoon in de normale cafés kan blijven. Uh, tot, tot wanneer je wil. Of tot zes uur of zeven uur s ochtends. Nou, dat is een erg slecht idee. En dat weet ik omdat ik bijvoorbeeld een nacht... met de politie van het bureau Lijmbra heb meegelopen. Het Leidseplein. Uh, het is onwaarschijnlijk wat je ziet. Uh, wat je in de, in de loop van de nacht ziet, ziet gebeuren. En je weet bijna wiskundig zeker... dat dat uh, om drie, vier uur... Uh, tot vechtpartijen leidt. Dan, ik heb studenten... Uh, op de grond zien liggen... die totaal... Uh, die tien keer te veel gedronken hadden. Dat is niet goed. Ook niet voor de bewoners... die veel overlast daarvan hebben. Ik denk zelf dat de oplossing... en gelukkig ziet Isis... mijn collega daar dus ook wel wat in. Ik heb zelf gedacht... we zouden eigenlijk op zoek moeten in de stad naar een vijf tot tien plekken waar niemand iemand kwaad kan doen... omdat ze wat afgelegen zijn, die wel goed bereikbaar toch zijn met de fiets... Um, en waar je dan een, een gevarieerde, uh, over de stad verspreid, nachtleven zou moeten hebben. Uh, wat nou ja, een beetje uh, cultureel, uh, disco, arty, dat mag dan gemengd zijn. En dat vindt men in de gemeenteraad wel een redelijk goed idee. En daar gaan we uh, op 30 juni over praten. En, en denkt u dan aan een plek uh, ergens ja, waar? Nou, Dat wordt nu geïnventariseerd. Ik geloof dat ik drie maanden geleden aan de stadsdelen heb gevraagd... Om, om locaties aan te dragen. En die zijn nu, uh, als het goed is, allemaal binnen. En dan moeten we er dus uh, de beste uitzoeken. En dan op een gegeven moment, als het goed is... zijn er over een jaar of vijf plekken waar je de hele nacht door kunt gaan. Ja, zonder dat daar. Want dat is goed om, uh, als uw luisteraars nu wakker liggen... van het rumoer van de stad, dan wil ik ze meteen geruststellen... Daar gaat dit niks aan toevoegen. Want ze moeten dus echt op plekken komen te liggen... waar je uh, een ander geen kwaad doet. En u denkt, die studenten die tien keer te veel gedronken hebben... die halen dat niet? <laughs> dat is een probleem apart. Er is uh, uh, je hebt waarschijnlijk wel meegekregen... Uh, er zijn ook uh, de laatste, laatste tijd weer mensen in de gracht verdronken. Ja. Dat zijn vaak uh, uh, mensen die te veel gedronken hebben. En... Er wordt dus wel doorgeschonken, terwijl een duidelijke regel is voor de horeca... dat men moet ophouden te schenken als iemand in een kennelijke staat is. Nou, ik heb op die nacht uh, met de politie uh, al een paar gevallen gezien... waarvan ik dacht, nou, dan kan ik op een kilometer zien dat die hartstikke dronk is... Dat, dat die barkeeper ook een paar glazen geleden kunnen weten. En ik vind dat dat wel echt dingen zijn waar we ons zorgen over moeten maken. Een ander element van zo'n gouden eeuw is... Um... En van een goede stad is het goede samenleven. Ja. Um, wat vindt u bijvoorbeeld van het beleid van Den Haag tegenover uh, zwarte en witte scholen? Dat ze zeggen in Amsterdam, laat maar gaan. Nou, daar ben ik niet van. En daar is onze wethouder onderwijs, Lodewijk Asje en het college ook niet van. Dat is echt een. Uh, ik, vind dat, ik geloof wel dat dat in de genen van Amsterdam zit. Maar trouwens ook van veel meer steden in Nederland. Uh, om daar zo goed en hard mogelijk en zo lang mogelijk tegen te vechten. Het is, niet, het is niet goed als een stad rijke uh, en arme wijken heeft... die, die langs elkaar heen gaan leven. Ik mag u misschien zeggen dat ik heb in de Raad gezeten van Amsterdam... van 1990 tot 1998. En ik herinner me als een van de meest glorieuze momenten... niet, niet voor, voor mij, maar als, als Amsterdammer, als raadslid... dat er twee lijstjes kwamen van het C, uh, Centraal uh, Planbureau... Het, of het was het sociaal-cultureel planbureau. Um, Eén met de twintig rijkste buurten van Nederland... en één met de twintig armste buurten van Nederland. En toen stond Amsterdam op geen van beide lijstjes. Dat vind ik dus wel heel fijn. Dat is fijn, maar toch um, zijn er nog grote contrasten in ja. Amsterdam. Ja. Hoe stelt u zich voor dat u die dichter bij elkaar begint? Nou, een van de redenen om te zeggen... maar natuurlijk zou het fijn zijn als we bij zo'n derde gouden eeuw konden komen... en dus wel die gateway-functie naar Europe. Eh, krijgen. Ik zou, als u het goed vindt. nog iets over willen uitleggen. wat ik daar nou precies mee bedoel. Maar dat wil je niet zomaar. Dat wil je juist. om mensen mee te kunnen nemen. in welvaart. Wij hebben toevallig gisteren in het college. over een. wat dat heet. armoedemonitor gesproken. En een kwart van de Amsterdammers. zit op. oppervlond het minimum. En dat is natuurlijk niet fijn. Aan, uh, aan, aan de schitterende stad. En ik heb. en dat is wel heel fijn van Amsterdam. Ik heb heel veel, de, de stad heeft natuurlijk heel veel verschillende uh, mensen in verschillende welstand, verschillende politieke opvattingen. Maar ik denk dat, de, dat je gemiddeld genomen kan zeggen, een Amsterdammer is nog niet gelukkig als het, alleen, als het met hem of haar goed gaat en de rest achterblijft. Er zit wel een heel sterk gevoel van commitment aan de andere Amsterdammers in. Niet op de eerste, in de eerste minuut, maar wel in laatste instantie. Is daar ook een link met dat PVV nooit zo voet aan de grond heeft gekregen? Uh, Centrumdemocraten vroeger ook niet. Ja, er is natuurlijk wel een, een, een zekere voedingsbodem. We hadden ook bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen... 50 procent van Amsterdammers die niet naar de stembus is gekomen. Bij de, dat, dat, daarvan schrikt iedereen. Dat, dat moet natuurlijk veel hoger opkomstpercentages zijn. Maar ik denk dat u daar wel terecht een link legt. Die is overigens ook met een ander element. Iets dat in het DNA van de stad zit... Wat uit het citaat dat u er straks voorlas over die eerste Gouden Eeuw... Eh, zie je, inderdaad heeft Amsterdam toen zijn bloei... voor een groot deel gekregen dankzij mensen van, eh, die van buiten kwamen. De huurgenoten, eh, allerlei Joodse mensen uit verschillende Europese landen. En daardoor is Amsterdam eigenlijk al heel snel een, een, een open stad geweest... Die, die, die het in handel zocht. En bij handel past ook dat je open bent. Dat zit echt in de DNA van de stad. Ik heb... Eh, ik misbruik het wel eens in toespraken. Ik heb een citaat dat zegt... Amsterdam wordt bewonderd door de andere volken... Eh, omdat het, eh, als je daar een, een, een juridische procedure hebt... dan kijkt de rechter niet naar je geloof... maar die kijkt naar of er te goede trouw of te kwade trouw gehandeld is. En zegt het citaat dan ook nog... als je je deugzaam gedraagt... dan heb je ook weinig last van de autoriteiten. Dat citaat dat, dat, dat zou vanmiddag geschreven kunnen zijn... Maar dat is van Spinoza uit 1670. Dus dat was toen toch echt al een waarde van de stad. Maar als u noemt geloof... dan komt er bij mij een andere associatie op... Uh, de, het gedoe de laatste jaren... tussen uh, joden en de harde kern Marokkaanse jongens. Je moet denk ik niet zeggen joden-moslims... maar uh, over uh, dat, uh, die animositeit. Um, hoe wilt u zoiets betrekken in dat plan? Nou... Dat is, kijk, ik, ik zeg met, die, met dat ideaal niet dat Amsterdam geen problemen heeft. En wat u nu noemt, dat is er één. Uh, we hebben uh, uh, toch nog veel uh, jongeren in de stad die zich inmiddels ook vermengd hebben met wapenbezit. En dus uh, gevaarlijke en ellendige dingen doen. Uh, we hebben uh, een klein beetje import van het palestijns israëlische conflict. Uh, in onze buurten, waardoor. Uh, uh, als daar iets gebeurt, dan is hier al snel uh, dat. Nou, bijvoorbeeld, Marokkaanse jongens. Uh, mensen met keppeltjes uitschelden. Dat zijn hele nare dingen. Overigens is dat een van de redenen dat ik. echt zit juichen voor mijn televisietoestel. als ik kijk naar de Arabische lente op de tv. Want ik ben daar heel optimistisch over dat dat hele fundamentele veranderingen. Uh, laat zien en zal geven. Um, maar we hebben natuurlijk problemen genoeg. Maar. Wat ik met dat verhaal van die, uh, die, die kansen uh, bedoel is... Um, ja, er zijn problemen. Ja, we zitten in een economische crisis. Maar we hebben daarnaast veel meer perspectieven. We zitten echt economisch gezien op iets heel sterks. We gaan straks nog even door over, op de problemen en op de keuzes. En op de mogelijkheden. Maar we gaan even naar muziek. En wat is het geworden? Wat heeft u meegenomen? Nou, als... Als de keuze is wie ik wou maken, dan is dit een, een oudje. Uh, Roxy Music. Uh, met A Song for Europe. En waarom? Omdat ik dat een erg mooi liedje vind. Niet uh, nog hele diepe verhalen erachter, betekenissen van. Nee, maar ik, ik, nou, toevallig is dat wel een beetje verbonden met wat u daar straks vroeg over Amsterdam. En wat in mijn hartje viel. Uh, sommige van mijn vriendjes woonden eerder dan ik in Amsterdam. En ik associeer die, die plaat. Die hoorde ik voor het eerst bij een, een vriendje van mij. die al voor mij uit naar Amsterdam was. Dus dat is toevallig wel een link? Hier Again. And though the world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the same Notre Dame casts a long lonely shell. may change but there always remain my obsession through silken waters my gondola glides and the bridge its sighs Roxy Music, de keuze van Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. U kunt deze uitzending podcasten via casaluna.ncrv.nl. En via de site kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Um, we hadden het net over een aantal incidenten die hadden plaatsgevonden... hebben plaatsgevonden, plaatsvinden in Amsterdam. Nou, afgelopen vrijdag, meen ik, was er ook uh, dat Vondelpark-incident... waarbij politie uh, groots werd ingezet... <klaars> Is dat nou een nieuw teken aan de wand? Dat er iets aan het veranderen is in de stad? Of zegt u van nou... Nou, mag ik voorop zeggen... grote stad altijd wat. En dat, zo, zo moet je er ook wel naar kijken. En dat doen de Amsterdammers over het algemeen ook. Um, hier zit wel iets... Uh, in wat je wat algemener ziet. Uh, ook door wat we daarnet bespraken. Er is een grote trek naar de stad. Amsterdam groeit. Um, en... Dat geeft uh, schaarste problemen. We, hebben het, we weten natuurlijk al lang het gevecht van alle auto's in de stad. en Zeker met fietsen en openbaar vervoer. Schaarste ruimte. Uh, je ziet dat... Uh, heeft het fenomeen vast wel eens meegekregen. Crashes in woonbuurten geeft uh, uh, ruzie. Dat uh, ja, hadden wij twintig jaar geleden ook niet gedacht. Maar je, dat leest je geregeld. Je ziet, uh, denk ik ook in dat incident in het Vondelpark... dat er op zo'n schitterende dag... Zo vreselijk veel mensen naar zo'n park toe gaan. dat de kans dat daar uh, ja, gedoe ontstaat ook weer toeneemt. Al die parken in Amsterdam doen het heel erg goed. Uh, die, de, de bezoekersaantallen zijn een enorm. Von 10 miljoen bezoekers per jaar. Dat zijn natuurlijk geen unieke bezoekers. want zoveel mensen hebben we niet. Maar dat zijn een enorme aantallen van mensen die steeds teruggaan. Dus het wordt een. Uh, het wordt er ook op een bepaalde manier vol. En daar moeten we wel dingen op verzinnen. Precies, want u wil juist de, de, de groei uh, stimuleren. Dus dat betekent ook dat u adequate antwoorden op de gevolgen van die groei in negatieve zin weer moet formuleren. Ja, en daar moeten uh, zeg maar slimme deskundigen ook mee aan de gang. Van hoe je, hoe je een stad zo kan bouwen dat je uh, nou, zoveel mogelijk plezier van elkaar hebt en zo min mogelijk last van elkaar. En dat je in harmonie bent met je, uh, uh, nou, dat je de kringloop, hè, de, de natuur. Dat zou trouwens misschien nog wel aardig om te vertellen... een van de leukste dingen die negen maanden die ik heb gezien. En als je wel eens googelt, uh, Google Earth, ziet, dan weet je het wel een beetje. Amsterdam is een hele groene stad. Ik heb gehoord, na Wenen de tweede groene stad... qua parken en, en binnenterreinen, wat er allemaal is. Maar er zitten ook heel veel beesten. En uh, het is niet mijn fort, de natuur. Dus ik vond dat heel erg leuk. Ik mocht met de stadsecoloog mee fietsen En het was, het was wel grappig. Het was een regenachtige dag. En dan, kijk je, dan hoor ik bij de stedelingen die op een, ruie, op een buienradar kijken... maar niet de stadsecoloog. Die hoort dan een vogeltje... en die zegt, moet moeten nu gaan schuilen, want het gaat zo regenen. En als je dan staat te schuilen, dan, dan wil jij nog denken dat het regent. Dan zegt hij, stap maar op, want we, over een minuut kunnen we weer fietsen. En dan heeft hij weer een ander vogeltje gehoord waar hij dat aan ontleent. Ja. Dus het is veel meer, er is veel meer natuur in de stad. En dat is dus iets waar we heel zuinig op moeten zijn. U had het net over uh, uw negen maanden als burgemeester. Wat heeft u in die negen maanden u nou blij verrast... waarvan u dacht dat oh, dit... Zo ontzettend veel dingen. Echt elke dag wel één. Een. een van de uh, grappige dingen vond ik... er was een kerstdiner van het Leger des Heils voor daklozen. En... Uh, Heel gezellig. En ik merkte dat we eigenlijk een beetje klungelig bediend werden. Uh, Door de daklozen? Of nee, wat bleek het te zijn? De, de Rotary Amsterdam. No. Die verzorgt de bediening. En er is zo'n wachtlijst. Nou, dat is toch ook schattig. Uh, dat, en, en Amsterdam steekt van dat soort verrassingen. Het is natuurlijk ook. Um, u wist niet precies waar u aan begon. Nee. Wat is nou een aspect waarvan u dacht dat dit nou hierbij hoorde, dat ik hiermee te maken zou krijgen... als onderdeel van mijn functie. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Nou, dat is veel, hè? want ik had nul minuten ervaring als burgemeester. <laughs> nou, een van de... Uh, dat is uh, dat bedoel ik helemaal niet om te klagen... maar een van de dingen waar je echt aan moet wennen... dat is dat je hebt, bij wijze van spreken... je, je kan tien of vijftien of zelfs twintig afspraken op een dag hebben. En... Uh, Soms is iets heel indrukwekkend vrolijk of iets heel indrukwekkend verdrietig. Maar je kunt niet op een vrolijke partij komen half vrolijk. Of op een verdrietige partij komen half verdrietig. Je moet echt je dus zetten uh, en omschakelen. En dat is soms net een rollercoaster als je veel afspraken op een dag hebt. Uh, dat is iets dat ik bij wijze van nog nooit een seconde over nagedacht. Hoe wisselend die atmosfeer kunnen zijn... En, en dat je dus echt even je moet zetten. Het is ook vervelend als ze te dicht bij elkaar liggen. Dus als je dat binnen vijf minuten hebt. En dat heb je soms. En waar laat u zich aan op? Ah, dat is heel makkelijk. De mensen. Het is altijd zo... Uh, uh, het leuke van burgemeester zijn... is dat je midden tussen de mensen staat. Je wordt ook echt... Ge, uh, uh, je wordt door heel veel mensen aangesproken. Je krijgt... Ik noem het echt brieven. Maar je krijgt dus iedere dag een paar mappen post. En het grappige is, het is misschien een beetje aan wets in de ogen van sommigen... maar in Amsterdam lees je die ook. Dus als ik, als ik straks thuis kom, dan word ik nog wel geacht de post van vandaag te lezen. Uh, ja, dat, dat is misschien niet elke dag nodig, maar in het algemeen is dat heel goed. Want dan hou je zelf ook een beetje contact met, met uh, uh, waar de problemen zitten... hoe mensen je oplossingen beleven. En wat zijn de momenten dat u zegt. nu loopt het water me over de schoenen? Nou, dat zou niet zo stoer zijn om daarover te praten. Um, dat is ook niet je, je instelling, uh, natuurlijk. Hè. Je, uh, um, ja, dit, ik, ik aarzel of ik dat moet zeggen, maar ik heb. En dat is gewoon. Een, dat is fysiologie, dat is geen enkele verdienste. Maar ik heb wel gemerkt, ook in mijn 25 jaar in de advocatuur, dat het als dingen heel erg moeilijk worden... of als er iets heel erg onverwachts gebeurt, of zo, dat, dat, dat mijn bloed dan kouder wordt. Dus ik heb niet gauw het gevoel dat iets me over de schoenen loopt. Dat heb ik bij wijze van eerder... als ik heel relaxed ben en heel ontspannen ben... en er gebeurt gewoon niet iets ergs, maar iets... daar, daar zou ik bij wijze van spreken eerder van... Uh, uh, nou ontregel is een groot woord, maar daar zou ik eerder heel geënerveerd kunnen zijn. Ik las vandaag in de voorbereiding op dit gesprek nog even... hoe uw uh, houding um, in de hele zaak rondom het hofnaartje gewaardeerd werd. Uh, en ik vroeg me af, u bent zelf ouder van drie jonge kinderen. Um, zou dat een element kunnen zijn geweest in uh, waarom u zo adequaat reageerde? Waarom u ook meteen die ouders allemaal bij elkaar riep? En Wat denkt u? Nou, Dat moet, dat moet geholpen hebben. Want... Um... Je hebt geen kinderen nodig om, om, om die empathie te hebben met de ouders. Dat is, natuurlijk, dat is ook klaar, maar het helpt wel. Want je kunt je zo ontzettend goed voorstellen uh, hoe verschrikkelijk dat is. En ik heb, we hebben het natuurlijk ook gezien. Uh, bijeenkomsten met zalen, verdrietige mensen. En iedereen zag het en iedereen realiseerde zich... dat dat helemaal vaak ook had kunnen gebeuren. Uh, nou, misschien mag ik daar een beetje... Uh, trots. Niet, niet, en trots is niet het goede woord. Als je, als je ziet hoe de politie... en uh, dan bedoel ik zowel de familieregisseurs als de zedenregisseurs... die dus het opsporingsonderzoek deden. En de familieregisseurs stonden de slachtoffers bij. De mensen van de GGD, het AMC, Ingeest, allemaal uh, uh, hulpverleningsinstellingen. Maar ook de mensen op stadhuis. Hoe iedereen daar uh, nou, bijna blind dagen achter elkaar doorwerkt om die ouders te hulp te schieten. Ik was gewoon het mannetje dat daarmee geassocieerd werd. Maar het gebeurde allemaal door die ambtenaren. Dat is wel aardig te vertellen. Uh, daar hebben veel ouders ook, ook hun waardering voor laten merken. En één was een, uh, een, een vriendin van mij die uh, als een soort oma, het was een stiefdochter van haar, die ook geconfronteerd werd met het probleem bij haar kind, Robert M. En die zei het heel mooi tegen mij, en ik, ik, ik citeer haar even... want zij is een beetje een liberale, maar wel sociale vrouw. Die zei, ik ga de rest van mijn leven met zo ontzettend veel plezier belasting betalen. En dat is van haar uit een hele opmerkelijke tekst. Maar dat vat het goed samen. Die overheid, die kan heel veel als, als er zoiets groots en ellendigs gebeurt. Um, en dat was toen. En ik heb natuurlijk voor sommige dingen heb ik, uh, ik meehelpen besluiten... Maar de meeste dingen gebeurden automatisch. Want iedereen gewoon deed wat hij moest doen. Ik praat met Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. En het tweede uur praat ik graag door met uw luisteraar over uw band met de stad. Is het de architectuur of de geschiedenis die u boeit? Heeft de stad een speciale betekenis omdat u er verliefd bent geworden... of misschien overvallen of misschien een tijd dakloos bent geweest? Heeft u herinneringen aan de stad die u koestert of juist het liefste zou vergeten? Bent u geboeid door een specifieke Amsterdamse wijk of door een bepaald monument? Wilt u kwijt wat voor u de mooiste plek is? Bel naar 0800 1121 of mail naar Casaluna, aapstaatje ncv.nl of Twitter, hashtag Casaluna ook een meest dierbare plek? U glimlacht. Nou ja, ik, ik, ik ben eigenlijk benieuwd wat u allemaal binnenkrijgt. Daar schoot ik even van, uh, daar moest ik een beetje om lachen. Hm. Want ik weet niet wie er allemaal gaat bellen. Ik weet wel zeker, want dat is ook heel geestig. Ik vertelde u van die postmapen die je krijgt. Ik krijg uh, brieven bijvoorbeeld van mensen uit Emmen... die zeggen van, uh, zijn jullie nou helemaal bedonderd... om die in die straat zo te uh, herprofileren of iemand uit Haarlem die zegt, uh, wat doe je nou met de openingstijden? Dus we zijn echt ook wel een beetje... Van ja, iedereen? We zijn van iedereen. Is een, uh, mijn motto bij de installatie was ook... wij moeten een, inter, uh, een, een, een verantwoordelijke hoofdstad zijn. Dus Republiek Amsterdam, dat heeft ieder er een klein beetje in zich, maar dat is de toekomst niet... en dat is ook niet goed. Uh, wat wel de toekomst is, is te zeggen van... nou, met een zekere trots, we zijn hoofdstad maar met een zekere demoet en eh, verantwoordelijkheid eh, ook noemen. Juist in het licht van dat het in grote delen van het land... ernstige krimproblemen zijn. Dat wij het economisch internationaal goed doen. Stel Amsterdam meer in staat dat te doen, eh, internationaal economisch. Maar dan moeten wij het natuurlijk goed vinden... dat het geld dat daarmee verdiend wordt... niet alleen in Amsterdam neervalt, maar in, de hele, in heel Nederland. En ik vind ook dat economisch wij ons succes niet moeten bouwen op het verlies van andere steden in Nederland... maar op die economische concurrentiekracht in de, in de wereld die we hebben. We zijn maar een klein vlekje op de kaart. Hè. Daar is Amsterdam echt, of je nou in China zit of in, de, in Amerika. Dat is het merk. Ik ga even terug van het merk naar de persoon. Ja. Um, want uh, we hadden het er net al even over... u heeft wel een hele snelle carrière gemaakt die laatste drie jaar... van advocaat tot minister tot burgemeester. En wat is het geheim achter die vliegende vaart... Dat waren gewoon de omstandigheden. Ja, maar wat is uw geheim? Ik, ik heb het, ben het nooit geweest en zal het ook niet worden. Nou, maar mag ik eerst even zeggen, ik vind uh, advocatuur een fantastisch vak. Ik heb er 25 jaar met heel erg veel plezier gedaan. En ik heb daarnaast al eens een keer met uh, politiek mee bezig gehouden. Maar laat ik het anders vragen, wat is uw talent? Ja, maar dat moet je toch niet van jezelf zeggen? Jawel. Nou, dan ben ik zomaar uh, gehoorzaam. Misschien is nee, dat. Nee, ik heb niet zo'n groot talent voor gehoorzaamheid. Misschien is dat het wel. <lacht> um, nou, ik had, ik had een, een lekker eigenwijze vader. Hij was een huisarts die zijn eigen ding deed. Uh, uh, dat is, misschien is dat wel een beetje. Uh, ik, ik ben, geloof ik, wel vrij onafhankelijk. We gaan naar de allerlaatste vraag: ja? welk boek laat u achter in de bibliotheek? En dat mag er maar één zijn nog steeds. En mag er twee, maar dan heeft u wel beperkt tijd om ze ja, allebei toe te lezen. Nou, dan heel snel. Ik, uh, in de categorie boeken die je niet alleen heel goed vond... maar die dus ook iets, iets met je deden en die iets, iets veranderd hebben. Ik, uh, de Max Havelaar van Multituli. Dat was, ik was net als heel veel scholieren, denk ik. Erg bevattelijk voor Multituli. En het leuke was, mijn vader, ik vertelde net dat hij uh, huisarts was... was een drukke drukbezette man, die nog weinig las. Uh, dus ik associeerde hem met alles behalve literatuur. Maar hij had ooit hetzelfde gehad. En hij kon uh, het hoofdstuk, uh, de toespraak tot de uh, hoofden van Lubak, of Saïd Chenedinda, dat kon hij uit zijn hoofd vertellen. Terwijl, hij, ik, ja, voor mij was hij alleen nog Jan de Hartog of zo, weet je. Dus niet een uh, literaire man. Ik heb het denk ik ook een beetje van hem gekregen. En het tweede boek mag we alleen nog noemen en één zin over zeggen. Want... En Animal Farm van George Orwell. Dat dat je wereld op de kop zette... en hoe zo'n mooi ideaal zo verkeerd kon uitpakken. Dank u wel, Eberhard van der Waan, voor uw komst naar het Huis van de Waan. Graag gedaan. En wij zijn dan straks weer na het nieuws van 1 uur.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 Het radiostation voor R.E.I.K. Uh, goeiedag, uh, dames en heren. Uh, hartelijk welkom. Uh, radio bij hier natuurlijk. Jesus Christus, wat is dat? Eh... Um... Ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Natuurlijk over de epilepsiebestrijding en alles wat erbij komt kijken. Maar verder natuurlijk... wordt het een gewone goede dag, dames en heren. Ja. Dit is meer van het eerst wel Verder wordt het een gewone, een hele normale uitzending. Absoluut. gaan we. Wat is dat nou zeg? Wat is. is komen van buiten? Tadje, ga eens kijken. Je gaat even kijken wat, wat die knallen allemaal moeten betekenen. Ondertussen gaan wij het natuurlijk uh, straks ook hebben over het uh, forellenvissen. Waarbij uh, dit jaar het aars uh, vrij keuze is. Dus dan kunnen mensen met een, pony aan een, een dode pony aan een hengel uh, bij de forellenvijver terecht. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is ook een goede manier om uh, de dode huid... Uh, Tijdje. Nou, die is nog niet terug. Um, dus dat is een goede manier om uw dode huisdieren... Uh, toch uh, nuttig te besteden aan het vissen van forellen. Uh, daarnaast gaan we het hebben over de roevel. Dag. Ja, dit is zo niet te doen. Uh, dames en heren, excuus... Uh, voor de enorme herrie. Het geluid van dubbelhoops jachtgeweren, mitrailleurs en uh, bazooka's. Wat zeg je dat? Je? Een schietvereniging? Pardon? Van wie? Twee dames? En die... En die moeten uitgerekend naast onze studio een schietbaan... Nou, eh. Uh, zet even die. Weet, kom even die. Kijk kijk, Alex! Dat, dat is, ik ging op 10 centimeter van mijn hoofd. Toen door de studio heen. Er is een gat in de buitenmuur. Wacht even. Hier moet het uh, onze van weten. Ja. Hier. We hebben twee draagbare zenders. Tot ziens. Jij iedereen nou? Eh, eh, oh. Ik. Ah. Wat zijn die dingen toch zwaar? Ah, oh, dan ga ik achterom. Ah. Hou daar overeind, als je wil. Ja. Tja, okay. Ja, je bent nog niet gewend, hè? Nee, ik ben niet gewend. Jij doet meestal de reportage. Oh, jezus! Er gaat ons hele buitenmuur, gaat er zo wat aan. Uh, dames en heren, we gaan even naar buiten. We kijken wat hier aan de hand... Oh. Mag, ja, kijk aan met je spriet bij de deur. Kijk aan ja. met je spriet bij de oh, deur. Oh. Help me weer even overeind, als je wil. Want ik ben het niet gewend. Dames en heren, wij lopen nu naar buiten. Uh, we doen dat enigszins voorzichtig, wat u hoort laag, het ongelooflijk. Laag, tijgerend. Uh, tijgerend, trok. over de grond. Hou je kop omlaag, want het, ah. het schieten gaat hierdoor. We kunnen nu het zien, er daar, daar staan twee vrij dikke vrouwen met kort haar... met mitrailleurs en bazooka's op vastgebonden patrijzen te schieten. Ja, mis. met... Hallo, trok. hallo, hallo. Ja. Hallo, kunt u even het vuur staken, alsjeblieft. dicht! Als, alsjeblieft, het vuur is staken. Eh, ja, uh, Oh, god. Nou, het schiet is even opgehouden. Uh, Gerrian, hij zit onder die polo. Ja, bukken, bukken, bukken. Hij zit onder die Volkswagen. Maar... Wacht even, wacht even, hij loopt naar die kant, hij loopt die kant. Gerrian, ik heb maar geschoten. Kijk eens. Hallo. Maak hem af, ik loop hem. Wacht. Moet moet hem niet hebben, Gerrian. Nou, het is, het is geen zes oh, twee, 100, vrij 100, dikke, zikke, vrouwen die hier... Een ik heb hem gekregen, ik heb hem ik heb Wacht even, wacht even. Op een heurk. En ach, daar schieten ze onder die auto. God don't Waar zit hij? Wacht, we die helemaal op. hem dan aan die kant, aan die kant. We zijn gewoon geschrokken van de twee. Uh, dames, dames, aan de kant. Aan de kant, Wacht even, dames. Goeiedag. Nou, dames, ja, de toon dat toon laat mij breken. Ik heb uh, meer ik ervaring. Maak, ik maak meer indruk op vrouwen. Uh, goeiedag, dames. Dit is Peer van de eerste Radio Berg. Kijk. Uh, goeiedag, wat, wat uh, heeft dit allemaal te betekenen? Waar is die patrijs nou heen gelopen? Wacht even mevrouw, uh, de patrijs komen straks... Ja, wat op... denkt u dat wij aan het doen zijn? We zijn aan het prooi schieten natuurlijk. Maar dat gaat natuurlijk niet als mensen die patrijs aan het schrikken maken. Nee, maar wacht even, wij, het het wij, wij, wij zijn, zijn net begonnen met een live radio-uitzending van Radio Bergheik. We zitten kijken in dat gebouwtje wat, wat u twee keer heeft aangeschoten. Maar wat heeft u te betekenen? Wie bent u? Gerjan van Steensel. En hoe, hoe, hoe is uw naam? Ik ben van uh, Reuzelverdonk. Ach, en u heeft met z'n tweeën een, een, een vrouwenschietvereniging? Ja, dat is uh, de enige vrouwelijke en schietvereniging uh, hier in Bergrijk. De dubbele loop. Ach, en u heeft van de gemeente deze plek toegewezen gekregen? Nee. Oh, die heeft u gewoon ingenomen? Ja, bij ons uh, thuis ja. in de achtertuin is het een beetje te klein, dus uh, zijn we hier gaan staan. Uh, ja. ja, maar uh, kijk, we hebben natuurlijk hier in Bergrijk en omgeving talloze plekken waar mensen uh, vrij uit kunnen schieten. Maar om dat nou hier op het industrieterrein te doen, pal naast de, de studio, is natuurlijk eh, niet zo handig. Goed, je eigenlijk. zit toch binnen, je zit er niet buiten. We hebben er toch geen last van? Jawel, daar hebben we wel last van, want we horen voortdurend het geratel van mitrieurs, het afvuren van kleine raketten. En ja. onze techniek is een steekje verlies net... uit. Je red hem, red hem, red hem, hem, hem. Ach, wauw! Hé, hé, hé, hé! Hé, hé! Hé, hé, Ik heb een fiets geraakt. Goddomme. Ja, er is daar een fiets totaal aan barrels een gesloten fiets. door een. Uh, Hittezoekende raket. Die blijkbaar op het nog warme zadel. Ik... Nou. Is afgegaan. Er ligt hier wel bloed. Dus hij Ik moet haat die ergens... dieren. Ik haat ze. Moet die wel ergens hier moet zijn. Hij nou, Een van de twee vrouwen loopt nu om de hoek en komt in een tank om de hoek. Hij richt nu op de patrijs die al met één aangeschoten is. Op half drie. Op half drie. Recht hem. Nee. God nam de uur richt hem op half drie. Op half. Oh God. We zijn niet snel genoeg! Die andere dame komt nu in een helikopter, maar onder een daisy Cutter. Ferrier! Ja, Ferrier! Er zit links! Links! Links! Alfa! Van Lent. Papa, Tanjo, Bravo! Andere links! Andere links! Link. Waar zit hij dan? Andere links! Godverdomme! Er zit vol Volvo! Wij moeten eruit, helaas. Het is niet meer live uit te zenden. Het zou een normale uitzending worden. Exclusie voor... Ja, we ja, zien we zin hier nu een, uit... een helikopter met napalm... achter een patrijs aan. Wij gaan in de kelder zitten. Oké, Tadje, Tadje... Tadje, als op amusementsmuziek. Ja. Het was, uh, dames en heren, amusementsmuziek. Tenminste, uh, volgens uh, uh, de heer van Lieshout. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij weinig amuse geamuseerd heeft. Ach, uh, we gaan even tijdje, de... Tijdje er wordt geklopt. Doe eens even open. Wij gaan het hebben over epilepsie. Precies. Uh, wat zijn de voordelen van epilepsie? Nou, dat is natuurlijk duidelijk. Je krijgt een uitkering. Je krijgt een uitkering. En je kunt ten alle tijden als oh, smoes gebruiken. Op... Oh, daar heb je de dames van buiten. De hele rok zit onder het bloed. Ik ja. ah, uh, uh, ben toch van de radio? Ja, wat ja. zitten we hier te doen? Ik bedoel, kijk eens om u heen. Ja, ik heb uh, een beetje bloed aan mijn rok zitten. Sorry, mag ik hier wel even gaan zitten? Ja, dat mag wel. Oh. Ja, hier gaat het dan even op deze kant zitten. Uh, goed, ja. uh, Gerry Jan van Steensel en uh, Marjel Reusel van zijn ongevraagd hier in de studio te komen. Ga je even die patrijs vast? Ja. Toon, hoe gaan wij hiermee om? Uh, ik heb geen idee. We hebben. Zojuist, uh, dat hebt u natuurlijk allemaal gehoord, uh, buiten ge, uh, kunnen horen hoe de dames tekeer zijn gegaan. We hebben hier twee gaten in de muur en nu zijn ze uh, binnen. Mogen wij eventjes vragen waarom, uh, waarom u nu hier uh, binnen bent? Ja, wij willen graag uh, als gebaar van schietvereniging De Dubbele Loop jullie uh, deze vogel aanbieden. Een dode ja. vogel. Ach, nou, dat Naar is, uh, nou, is een oud bergheikse gewoonte. Dat is een sympathiek gebaar. Een dode patrijs. Ja, nou ja, wat er nog van over is ja, tenminste. Uh, niet vergeten om die hagel eruit te halen als je hem klaarmaakt. Want ja. dat smaakt niet. Nee, we hebben hier een volkomen aan vladdergereten uh, prijs, vol met Waar nog een halve uh, hittezoekende raket uitsteekt. Ja. Nou die goed, die snijden ah, we weg. niet echt. Nou, het is even ja, is zo goed een, een aardige maar. Dames, wij hebben uh, een, een programma voorbereid waar u op inbreekt. Wat komt u doen? Doe snel uw zegje en dan uh, u ja. weer Nou, uh, uh, uh, Ger, Jan en ik uh, hadden zo net even ineens zitten nadenken buiten. Toen jullie weer naar binnen waren gegaan. Uh, wij hebben natuurlijk maar twee leden bij de dubbele loop. En uh, misschien kunnen we wel uh, meer lopen zeg maar, uh, in onze vereniging krijgen. Want het is wel een beetje weinig, zeg maar. Als wij, uh, goed, u heeft een dame's schietvereniging. Uh, uh, even kort, waar moeten mensen nou, aan beantwoorden? Uh, we zoeken nou, potige vrouwen. Ja, die van schieten houden, met alle soorten wapens. En moeten ze net zo zwaar behaard zijn in het gezicht als u bent? Lief ja, liefst wel. Lief wel. Ja, en moeten lief ze ook over de 100 kilo. Want uh, ja, dat is toch ook al prettig dat er niet ineens zo'n kleintje tussen zit. Want je moet echt wel uh, wat kunnen vasthouden, zeg maar. Veel gewicht maakt ook indruk op de prooi. Ja, dus dat ja. is altijd goed als jager. En moeten eventuele kandidaatleden uh, uh, uh, hun eigen wapentuig meenemen of kunnen nou, ze gebruik maken van het arsenaal wat u al uh, tot u begin? Niet wel, heeft? toch? Liefst wel, maar we hebben natuurlijk wel een huis. Maar we gaan niet zomaar met iedereen in zee. Dus we ze moeten wel uh, eerst, uh, we komen eerst bij de mensen, bij die vrouwen thuis. Ach, er kijken. is een ballotage. Ja, Jazeker. Die zijn... bestaat uit. Uh, u bent de ballotagecommissie. Ja. ja. Dus u ja. bent dus, uh, eigenlijk voor iedereen toegankelijk, mits je maar een potige dame bent van minstens 100 kilo met veel gezichtsbeharing. Dus, uh, nou goed, ja. dan willen wij graag weer uh, door met een normale uitzending. Ja. Dus stel, zeg, u heeft uw zegje kunnen doen. En uh, nogmaals bedankt voor de vogel. Nou ja, jullie ook nou, bedankt. bedankt uh... uh, Oké, okay, ja. goed. En dan zou ik zeggen, uh, als u nou even de volgende keer wat alle uh, meeneemt, dan kunt u die gaten die u in de studio geschoten heeft weer dichten. En dan praten we nergens meer over. GELACH <laughs> ja. ja. No. Tom, uh, echt niet. Oh. Zij het humor, hè? Echt niet. Nou, goed. Zij het uh, dan niet. Ik hebt echt humor, Wij willen we graag weer door met onze... Wat krijgen we nou? Nee, nee, niet. Oh god, wacht even, wacht even. Wilt Wilt u buiten gaan schieten? schieten? Alsjeblieft. O, gaat u u naar buiten. We We door met een hele normale uitzending. Gaat u la Alsjeblieft. Zo. la la la la die ramen! la la Die ramen. Ja, okay. Dames en heren, excuses. hiervoor. nu naar buiten. Gaat u? De heer Van Eersel is uh, ja. bezig om de twee poten dames, te verwijderen. Ja, ja, ja oké, okay, goed. Goed zo, dames. Oh, dank voor wel. Heel sympathiek. Dames, ja, hoor. Sorry. hoor, hier. Ja. Oh, dames, dames, Oh, wacht even. Oh, oh. Uh, oh. Ja, dames oh, en heren, dat betekent het ding, uh, dat wij helaas uh, onze uh, uh, voorbereide uitzending... Uh, over, over epilepsie. Uh, ja, dat moet dan uh, opschuiven naar een andere keer. Ex Excuus hiervoor. Ik, ik weet dat er heel veel mensen met epilepsie. natuurlijk. Uh, aan de radio gekluisterd zaten. om een hele gewone uitzending over dat onderwerp van ons te krijgen. Dat is helaas. Zo. anders gelopen. Hé, hé. Uh, wat. Uh, ja. Nou ja, dan. Uh, sluit ik toch maar af met. Uh, nou, sluit in, uh, in ieder geval normaal af dan? Ja, ga ik proberen. Radio ik. Dames en heren, voor alle zieke bergeijkenaren, beterschap... en alle gezonde bergeijkenaren, kop op. Zo. Jezus Christus. Is zijn weg. <fix> Toch deed het me wel wat. Ja? Ik raakte er wel een beetje opgewonden van. Van die twee? Nou ja, dat is van het, van het schieten? Ja. Dat het vrouwen zijn die schieten. oh nou ja, vrouwen, vrouwen. Nou ja, ik bedoel... ja, nou ja. Het is wel een heel groot woord voor wat hier binnen geklost kwam. wel bonken van vrouwen. Ja, bonken. Een, bonken. een beetje mijn moeder ervoor. Ik raakte er wel opgewonden van. Jouw moeder had meer haar in het gezicht dan die twee. Ja, dat is waar. Ze dacht heel vaak dat mijn moeder een aap was een aap in een jurk. Heb ik ook altijd gedaan. Een pratende aap in een jurk. Wat dat betreft lijkt jij niet echt op je moeder. Nee, ik heb meer van mijn vader. Ja. Die was helemaal kaal. Die had ook geen wenkbrauwen en geen wimpers. Ja. Nee. Daarom viel hij op mijn moeder, want dat was een aap, gewoon een beha behaarde aap. Die had ook heel veel haar op de rug. Je moeder, ja? Ja. Ja, ik weet ik heb er één keer gezien in zo'n badpak. Ja, dat kwam ook. Op de rug, zo boven al dat haar, dat krulde om die bandjes heen. Ja, precies. Er en... zat ook heel veel haar op de voeten. Het krulde zo door de sandalen heen. Het had overal haar. Goed. Uit de oren. Daarom, het, het, won, het deed mij wel wat. Ja. Nou goed, we gaan naar ja. MUZIEK